Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Europoting is mislukt. De delegaties zijn aan het eind van de middag zonder resultaat vertrokken. EU-president Van Rompuy wilde meer geld voor de Europese begroting... maar er waren met name Groot-Brittannië, Nederland en Finland fel op tegen. Op korte termijn wordt een persconferentie verwacht... De nabestaanden van de man van 72 uit Spijkenisse... hebben aangifte gedaan tegen het ruwaard van Putten Ziekenhuis en een cardioloog en een internist die daar werken. De man overleed begin dit jaar nadat bij zijn behandeling fouten waren gemaakt. Het was voor de inspectie voor de gezondheidszorg aanleiding... om de afdeling cardiologie van het ziekenhuis te onderzoeken. De aangifte bevat een aantal aanklachten... waarvan de zwaarste poging tot doodslag is. Minister Schippers is geschrokken van de gebeurtenissen... in het ziekenhuis in Spijkenisse...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 Minister Blok is bereid te kijken naar woningcorporaties... die in het problemen komen door de maatregelen van het kabinet. Het kabinet wil corporaties een heffing opleggen... die kan oplopen tot bijna 2 miljard in 2017. De minister van Wonen ontkent dat het kabinet de woningcorporaties leegplukt... maar kent dat in incidentele gevallen corporaties het moeilijk krijgen. De toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting denkt dat 41 woningcorporaties failliet gaan als het kabinet de plannen doorzet. Het weer. Vanuit het westen wordt het droger. Het is een graad of 8. Morgen bewolkt en smiddags regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 4 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag, voorknopend Ipenburg 7. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij Ipenburg. de linkerrijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht 4. En de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Elvin Harris en Florence Welch met in The Street Nothing. En je bent er weer hoor, in het weekend in. Met Toby en Karim. Of met Karim en to Toby. Hoe je het ook al noemen? Je hoort nu uh, de nieuwe Lorene. My heart is refusing me. Hier op Rijderstiefm. Het weekend in met Toby. Hé hey, Toby? En mijzelf, Karim. To the ground, like a fool, I trusted you. Still, a hopelessly. rest van het Songfestival 2012, je hoorde er hier, Loreen met, My Heart Is Refusing Me. Wat een mooie titel, hè Toby? Vind je? Ja, ja, ja, ja tuurlijk. Loreen, je kent het toch wel? Nee. Van, uh, hoe, heet die nummer, hoe heet dat nummer ook alweer? Waar ze mee het Songfestival won? Oh ja, eh uh, Euphoria. Ja, die. Goed zo, Toby. In één keer goed geraden natuurlijk, ja, ja. Daar ben je van. We hebben een raadspelletje, Toby. Mm -hmm. Dat hebben we wel door. Um, we hebben vandaag een bomvolle uitzending, kunnen we wel zeggen. We hebben select over ongeveer 20 minuten. Mark van Rijsselk aan de telefoon. En daarna om half 7. De enige echte Frits Sissing. Gaat een oh. nieuwe theatervoorstelling doen in Philharmonie. En hij uh, heeft een nieuw programma hè, op uh, Nederland 1. Maestro. Dat is niet nieuw, dat is al een tijdje. Weet ik, maar hij is het wel. Oké. Okay. Hij had het nooit, maar nu presenteert hij het. Ja. Dus daar hebben we hem. En uh, voor de rest hebben we echt... Echt heel veel lekkere muziek. Een nieuwe Weekend, van weekend Hit van Librant. Dat is oh ja? van iemand van... Librant, come in. Doe, ja, ook daar gehoord, wel gehoord. Heb je nog wel dingen waarvan je zegt... Daar heb ik nou wel van gehoord deze week? Nee. Ook geen opvallende dingen? Nee, ik heb wel een leuk liedje zo meteen. Een grappig liedje. Ga je zingen? Nee, ik ga niet zelf zingen. Nee? Nee. Ik heb meteen een leuk... Een, ja, Dan filmnieuwtje. Ja, we hebben een hit, denk ik, te pakken. Okay. Het is het nieuwe ja, teamsong van Alles is Liefde. Want Alles is Liefde is nu Alles is Familie. Zelfde maker, zelfde schrijver. En en je, je kent dit nummer. Raccoon. Hoe heet het, het nummer? Dit nummer heet Oceaan. Uh, Raccoon zingt altijd in het Engels, hè? dat weet je toch? Hoe gaat het ongeveer? Ja, ik ga het niet voorzingen. Nee, doe eens ongeveer hoe Dat, dat je weet gaat. ik niet. Je kent het liedje namelijk. Ik heb hem gisteren gehoord. Nee, je hebt hem helemaal niet gehoord. Je ziet hem nu gewoon staan en je ziet het plaatje van Alles is Liefde. Nee, ik heb gisteren geluisterd. Hoe gaat hij dan? Ja, je ja weet je het elke moeite gaat. Je weet het niet. Je je weet je, dat gewoon zo op de songteksten, dan kun je meezingen. Goed. Goed? Zullen we gewoon gaan luisteren naar Raccoon? Ja. Maar in het Nederlands, hè, dat is nieuw. Zo. Ja, ze Rekent. zingen altijd in het Engels: Raccoon. Met Oceaan. Er is verrekt te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer.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 Oceaan, Raccoon, het nieuwe Lummer van alles is familie. En die film is toevallig nu ook te zien in de biscoop. En ook in Antwoord, want de biscoop hier is ook weer open. En uh, we gaan nu luisteren naar Pink met Try, haar nieuwe hit hier op Radio Civem: Het weekend in met Toby en Karim. Try, je hoorde hem hier. Ga zo luisteren naar Wallpapers van Stay Gold. De goede oude Sinterklaas is ook weer in het land. Daar straks meer over. Mark van Rijswijk met voetbal en Frits Sissing. Je hoort het allemaal hier. Straks, binnen nu en uh, 10 minuten. Thank you. Burs, take hier op Radio CVM, Toby. Ja, goed weekend alvast gewenst. Dat uh, als eerste natuurlijk. Hm, dankjewel. Het is uh, bijna 6 uur. Nederlands, poetsig Huiswaarts en luister naar ons natuurlijk hier op Radio CVM. En wat is jouw week nou geweest? Wat heb je nou allemaal meegemaakt? Ik heb helemaal niks meegemaakt. Helemaal niks, nee. echt geen centimeter. Nee, je was, ziek, hè? je was ziek, ja. Ik was ziek, ja. Oh, oh, oh, oh. Erg of uh... nee, veel mee. Maar je bent weer helemaal beter. Ik ben weer beter ja. 100 Ja, geen 90. Nee. 70? Nee. Oké. Okay. Heb je de krant van gisteren gezien? Nee. Dat het de ad.nl? Nee, ook niet. Er is in China een, een, ja, een dorp, dat hebben ze gesloopt voor een speciale snelweg of een wijk van een dorp. Ja. En um, om daar dus uh, een snelweg te maken. Ja. Alleen, ze stelden daar een vergoeding tegenover de Chinezen, maar die vergoeding was nou niet al te hoog. Ja. En één iemand, één huis heeft dat geweigerd. Oh ja, dat heb ik gezien. Dus dit huis staat nu in China midden op een snelweg. Ja. Letterlijk midden op de snelweg. En omheen is zeg maar de snelweg gewoon doorgelegd. Ik heb het gezien. In een soort met zo'n grote rotonde. Ja. Dat was echt een hele mooie foto. Dat is echt een foto van de dag vind ik vandaag. Nou, foto van gisteren wat. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar hij is vandaag echt populair aan het worden. Oké, okay. maar goed, ja, ik heb het gezien, was een leuke foto. Je bent hier naar de intocht van Sinterklaas geweest, waarschijnlijk. Nee, ik heb het wel gekeken. Oh, ik niet? Ja, ik lag te slapen. Ja, op tv. En hoe was het? Dat was wel leuk. Ja? Ja, het was wel leuk om te zien. En genoten? Ja, dat was Kort samenvatting misschien voor de luisteraars die het ook hebben gemist. Nou, wat het probleem dit jaar was, is dat... Uh, uh, Sinterklaas? De, nee, de zakken pepernoten waren per ongeluk omgewisseld met de zakken geld van Sinterklaas. Dus, dus... de Zwarte Pieter die strooide met geld. Echt? Ja. <laughs> ik zei ook al, ja, het blijven Spanjaarden. Maar goed, ze strooiden dus met geld en nu is dus in het uh, Sinterklaasjournaal... Mm -hmm. moeten ze dus nu uh, wat geld terug zien te vinden. Dat weet ik. Hoeveel geld hebben ze weggegooid? Dat weet ik niet. Het is echt typisch Spaans, hè? Ja. Wij geven ze geld, wat doen ze ermee? Ze gooit hier lekker over de straat. Mm -hmm. Het is wel de, de omgekeerde manier van zakkenrollen, trouwens. Bedenk me net. Maar dat tot zover. Heb je nog in IJmuiden gehoord, trouwens, bij de intocht? Nee. Daar uh, dreef iets in het water. Oh, je hebt een lijk in het water ja. gevonden? Ja. belachelijk en bizar, eigenlijk. Maar dat zie je toch gewoon van tevoren als, als je als reddingsbrigade daar, ja, daar langs vaart? Ja. Lijkt mij. Lijkt mij ook. Maar goed. Maar goed ja. En er was nog een, een, een klein incident in, in Egmond, geloof ik... ...waar een brug uh, op, een bland, of op de voeten belandde van een moeder met een kind. Een brug? Ja, de brug die... Een hele brug, die stort in. Nou, die stortte niet in, maar de brug ging dicht en die... Oh. Die plette zo, die goed. Zo maar manier. Ja, dan moet je ja. ook uitkijken waar je ja. staat. Dat is ook een beetje je eigen schuld hè? Ja, <laughs> een beetje. Je ziet er gewoon dat die brug dicht gaat en waar je, je voet moet houden. Ja, dat maar is goed. waar. We gaan luisteren naar Lightning Bolt van Jack Buck. En daarna, meteen daarna... ...hebben we natuurlijk onze eigen Mark van Rijswijk... Papa Mark van Rijswijk aan de telefoon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 Lying back, gazing, scoured When the moment got shattered I remember what she said And then she fled in the path of a lightning bolt Lightning bolt, hoorde je hier op Radio CFM Van Chuck Puck En als het goed is hangt de enige echte en ons grote vriend Mark van Rijswijk aan de telefoon, ondertussen Jazeker, hallo Goedemiddag is het nog steeds Ja, Ja, natuurlijk. hoe maak je het? Goed hoor, is het met jullie. Ook goed. Nou, is mooi. Is alles ook goed met de kleine? Ja, Kijk. voorlopig wel, ja. Dat is mooi, uh, dat is goed. Dus dat, gaat, dat gaat ook allemaal goed. Het groeit ook vooral door hoor. Waar het niet goed gaat is in, uh, in de Europa League hè, en uh, sowieso in Europa met de Nederlandse teams. Nee, dat was eigenlijk al een tijdje Dat was eigenlijk al duidelijk na de voorrondes, toen, uh, van de uh, zes clubs in de Europa League. Ja er gewoon vier al uitvlogen. Mm -hmm. uh, dus dat was al heel pijnlijk met Vitesse, AZ, uh, Feyenoord, Heerenveen, er allemaal uit. Ja, nou, dat, toen had je al gevoeld dit gaat niet een geweldig seizoen worden. Maar goed, ik had van zowel PSV als Twente veel meer verwacht. Uh, Ajax doet wat het kan, denk ik. Die moeten, als het zou knap zijn als ze derde worden uiteindelijk. En, uh, en dan nog de Europa League ingaan. Uh, het is inderdaad, het is inderdaad, dat komt niet alleen door PSV of door Twente, maar juist door de, door de hele breedte. Ja. Het is een heel tegenwoordig seizoen. Maar hoe, hoe kun je dat verklaren? Want vorig seizoen ging het best wel goed eigenlijk met de... Ja, nee, nee, kijk. De, de, de, de, uiteindelijk, bijvoorbeeld Vitesse en AZ hadden bijvoorbeeld pech met de loting. Die, waren, ja. die kwamen een anti tegen. Ja, goed, dat is op dit moment gewoon een, een, echt een topclub. Dat zie mm -hmm. je ook nu weer. Die zijn, uh, die zijn ook weer bovenaan in de groep met ja. bijvoorbeeld Liverpool erbij. Dus goed, dat is, uh, dus die hebben een beetje pech gehad. Uh, Feyenoord had in een paar wedstrijden bijvoorbeeld in de volgende van de Champions League wel weer wat meer verdiend. Maar is ook een ploeg in opbouw. En dat heb je nu gewoon. Kijk, Feyenoord... Uh, is een ploeg in opbouw. Dat geldt ook voor Heerenveen. Heerenveen speelde tegen Molten, die intussen ja. ook weer kampioen zijn geworden. Mm -hmm. en er was toen al twintig wedstrijden bezig in de competitie. Terwijl Heerenveen echt net uh, aan het ontdekken was hoe ze het best konden spelen, met wie ze hadden of niet. Alle spelers erbij, Vin mm -hmm. Bogazon speelde bijvoorbeeld nog niet. En dan, er zijn steeds wel logische verklaringen voor eigenlijk. Uh, en PSV heeft ook eigenlijk hetzelfde probleem. Ja. Uh, en Je merkt gewoon dat ze de Europa niet minder serieus nemen. Dat geldt voor PSV, dat geldt voor Twente, maar dat geldt voor alle clubs eigenlijk die erin zitten. Uh, omdat er gewoon veel minder geld te verdienen is. Maar wat onze, ja, sure om het zo maar te zeggen, dan zegt Johan Derksen. Van, dan minachten ze wel hun eigen publiek natuurlijk, hè. Want die mensen die kopen een kaartje zien vervolgens het tweede elftal... ...en het verliest dan ook nog eens een keertje met, uh, of speelt gelijk ook met, met, met rare cijfers. Ja, nee, nee klopt. Ja, nee, dat, ik, ik weet of niet of dan die minachting is, maar goed, kijk, je, je weet het. Kijk, het punt is, uh, je weet van tevoren al hoe de clubs er het algemeen mee omgaan. Ja. Dat zie je ook aan de toeschouwersaantallen, denk ik, um, dat dan een hoop spelers, de mensen denken van nou goed, hier ga ik inderdaad geen kaartje voor kopen. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk, als je zag wat PSV had, het was geen b aftal Ik bedoel, het speelde een hoop belangrijke, vier belangrijke spelers speelden niet. Ja. Waarvan er een paar echt geblesseerd waren en een paar waarschijnlijk gewoon ja, wat rust kregen. Um, maar goed, dan speelden ze nog steeds met Matas, met Wijnaldem, mm -hmm. met, uh, met genoeg goede spelers die ook zouden kunnen winnen. Uh, maar goed, dit seizoen is het ook gewoon inderdaad niet voor Nederland. Eigenlijk in heel Europa, maar dat geldt voor alle clubs. Dus uh, ja, dat is wel jammer, maar uh, het is niet anders. Ja, maar aan de andere kant, als je gaat nadenken. Het, het zat eraan te komen, natuurlijk, uh, de Nederlandse competitie. Je moet op de kleintjes letten. En wat je dan wel als voordeel hebt. Wat je ook veel nu hoort de laatste tijd. Dat, um, dat er in de jeugdopleiding nu wel echt heel veel grote rent aan zit te komen. Ja, nee, kijk, dat is het. Kijk, als Feyenoord wat ze nu hebben behouden. En mm -hmm. ze plaatsen zich voor het Europees Voetbal volgend seizoen. Dan gaan ze, als we de Europa League in gaan, de groepsfase wel halen. Want dan ja. hebben ze die kwaliteit. Uh, het grootste probleem is het steeds opnieuw moeten beginnen. Ja. En dat zie je bij, uh, bij, bij Feyenoord, bij Heerenveen. Ajax. Uh, Heerenveen als Herenveen met de ploeg van vorig seizoen Europa in was gegaan, ja. dan, hadden echt, dan hadden ze echt monden overslagen. Met Dos, met Narsing, met Die noem ze allemaal maar op. Ja, dat is waar. Uh, Elm, Jan Maat, nee goed, dus dan, dan was het geen probleem geweest. Uh, en dat geldt misschien ook wel voor Vitesse. Ik bedoel, Vitesse heeft het dit seizoen niet gered, omdat, omdat ze tegen Hansi moesten. Ja. Ja, als ze volgend seizoen stellen ze verliezen, Boni en nog een paar belangrijke spelers. Dan kan het ook volgend seizoen weer lastig worden. Uh, maar goed, ja, het, het is wat dat betreft. Die jeugd is onze kracht. Maar het zou vooral onze kracht zijn als je die jeugd dan gewoon in ieder geval drie, vier seizoenen bij je club weet te houden. Want ze debuteren vaak al op een achttiende, 19. Als nou, ze dan op een 22, 23 naar het buitenland gaan, dan is het goed vaak vertrekt ze al op een 20ste, 21ste. Ja. Dan, dan wordt het heel lastig. Denk je dat uh, Boni deze winterstop weggaat of dat hij nog blijft tot het eind van het seizoen? Nou, ik zou mij niet verbazen als hij weggaat. Want als iedereen een beetje oplet, dan zie je hoe sterk hij is en hoe goed hij is. En ik denk echt dat hij in elke competitie mee kan. En vrijwel ook bij elke club. Dat hij gewoon het van toegevoegde waarde is. Nee. En uh, ja, kijk, Ik vraag zeker eigenlijk dat er een Engelse club komt. En die hebben ook nog wel het geld dat wordt gevraagd over het algemeen. Want uh, daar zit het geld nu wel helemaal. Oh. Dus. Wat zou nu echt een goede, een goede club zijn voor Boni? Eigenlijk ja, elke, een cl elke club die meedoet om de prijzen. Uh, ik, Chelsea heeft niet echt een, uh, een spits, zal zijn type in ieder geval. Die hebben Torres, uh, maar die kunnen hem bijvoorbeeld goed gebruiken. Mm -hmm. nou, op dat niveau, ik dat denk, denk echt dat hij dat, uh, nou, niet makkelijk aan kan, maar dat hij dat aan kan. Dus uh, hij, als ik hem was zou ik gaan voor de absolute top en of dat nou... Uh, nou kijk, Barcelona is weer wat anders qua manier van voetballen, dus dat lijkt me dan weer net niet geschikt. 3-0 Madrid. Uh, ja, nou goed, die hebben ook, die, die, dat is misschien wel weer qua, dan speel je toch wel weer sowieso een stuk minder. Misschien bij Chelsea dat ook wel al, hoor. Ja. Uh, maar goed, of hij nou gaat naar de Duitse, de Italiaanse of de Engelse competitie, uh, hij kan daarin mee en hij kan meedoen bij een club die meedoet om de titel. Dan uh, nu het even over Chelsea hebben trouwens, Boudewijn Sander. Ja, die is uh, trainer geworden onder Benitez, die kennen elkaar goed. Ja. Uh, ja, ik denk dat het uh, mooi is voor hem dat hij daar mag beginnen aan zijn trainersloopbaan. Dat hij nu toch altijd opgegeven ja. dat hij nog ergens kan gaan voetballen. Uh, ja, dat is natuurlijk voor hem ideaal. Ik bedoel, het is een, een hele goede trainer ook nog als Benitez, die heel veel heeft gepresteerd. Zowel ja. bij Valencia als bij Chelsea uh, heeft hij het goed gedaan. Um, dus ja, daar kan je denk ik heel veel van leren. En als je bij zo'n club eerst uh, stappen mag zetten op dat markt, ja. dat, dat lijkt me geweldig. Wel heel verrassend uh, vond ik toen ik het las. Ja, kijk, er is al veel gezegd over de band die Benitez en Zende hebben. Ja. Die, die kennen elkaar gewoon heel goed. En blijkbaar zo goed dat Benitez al het gevoel had dat toen, toen hij Zende zag spelen... van nou, daar zit een toekomstige trainer in. Mm -hmm. Want Zende heeft natuurlijk geen ervaring. En dan is het wel vrij apart ja. dat je hem meteen meeneemt. Maar blijkbaar heeft Benitez toen al uh, dat opgepikt van... Uh, hey, dit is een uh, jongen die niet alleen goed kan voetballen... maar die ook nog wat inzicht heeft uh, en de kwaliteit om een uh, om het trainersvak in te gaan. Dan hadden we na nou, een paar uurtjes geleden de persconferentie van Frank de Boer en die zegt uh, we moeten eventjes winnen aankomende zaterdag om uh, PSV uh, het een beetje, een beetje druk daar neer te leggen. Ja klopt, nou, ik weet niet op PSV onder, onder druk komt te staan. Kijk, PSV heeft het al lastig genoeg thuis tegen Vitesse, dus, mm -hmm. dus op de winst van Ajax denk ik niet echt iets aan veranderen hoor, uh, maar Ajax moet, moet eerst maar zien te winnen. Die hebben het over het algemeen vrij lastigheid bij Roda. Ja. Nou is Roda dit seizoen niet heel indrukwekkend moet ik zeggen, dus ik verwacht mm -hmm. dat Ajax win. En nou, ik verwacht dus niet dat het, druk wordt, dat, het, dat het druk komt te liggen bij PSV. Maar dat, ja, dat wordt wel heel interessant. En gezien het programma van PSV, goed, ze staan nu drie punten voor. Maar ze kunnen best over drie weken opeens drie, vier punten achter zijn op de kop lopen. Um, maar als ze het goed doen en ze winnen die drie wedstrijden ja. die we hebben... Ja, dan, uh, dan zijn ze bij de winterstop al uh, een aardig uh, in het los. Was Ajax zo slecht of Dortmund zo goed afgelopen woensdag? Nou, kijk, Dortmund is gewoon een andere kwaliteit. Kijk, Dortmund is... Uh, als je ziet wat die uitgeven aan spelers zoals Royce, dat, dat, dat budget heeft Ajax gewoon niet. Ja, dat hadden ze ooit met Suarez een beetje, maar de, zoals dat, ja. die, die orde van of met uh, Sulemani en Suarez. Die, die orde van grootte moet je denken, Ajax kan gewoon geen 10 miljoen uitgeven, laat staan 20 miljoen voor een speler. En dat kan Dortmund wel. Dus ja, Dortmund is, Dortmund is zo goed en Ajax is gewoon niet goed genoeg om dat uh, op dit moment uh, aan te kunnen. Maar Ajax probeert het natuurlijk nu al te omzeilen weer via de jeugd, ze kopen overal en alles wat weg. Ik geloof nu ook een talent van PSV die Ajax binnen heeft gehaald? Ja klopt, uh, Maar goed, Kijk de vraag, daar blijft het bij, uh, uh, hoe lang blijven ze hoe lang heb je er plezier ja. van? Je zag het aan Vertongen, die is wat langer gebleven eigenlijk dan iedereen had verwacht. Mm -hmm. En die kon vervolgens ook echt het verschil maken, het werd volgens ook eigenlijk de beste speler van de Eredivisie vorig seizoen. Um, maar ja, de vraag is, blijft het zo, Van de Wiel ging eigenlijk weg, terwijl die Uiteindelijk, denk ik maar één echt goed seizoen heeft gespeeld bij Ajax. Ja. Um, of het nou te vroeg of te laat was, weet ik niet. Maar in ieder geval niet, hij heeft hij niet gebracht wat je misschien verwacht van zo'n talent. Mm hij -hmm. ja, als van Rijn nu drie seizoenen, het eerste is van Ajax speelt, En ze komen dan nog een keer Dortmund tegen. Ja goed, dan uh, wordt het weer een ander verhaal. Maar over, het zou mij hogelijk verbazen als van Rijn over twee seizoenen zelfs nog bij Ajax speelt. Goed, de talenten zijn er, uh, die komen dat en dat gaan. Is, dat is het lastige, ja. Nee, maar dat is het. Dus De, de toptalenten, uh, die echte top talenten. de wordt ook al gesproken ja. dat hij zo'n contract niet wil verlengen. Mm -hmm. Zijn er nog... een goede voetballer, maar die heeft nog nooit in ja. grote wedstrijden echt een verschil gemaakt. Zijn er nog leuke wedstrijden te zien op Live? Ik denk het haast wel, hè? Ja de, komende, ja, de komende weekend heb je Rode Ajax, PSV Vitesse, AZ Feyenoord. Nou ja, dan, uh, dat lijkt me sowieso al ja. uh, En dan, ja, uh, Maar goed, ik, bedoel, ik ga zelf naar Willem II Heracles, naar, naar Heracles kijken is altijd leuk. Uh, de manier waarop die voetballen. Uh, vanavond Adro. ja die vrijdagavondwedstrijden zijn over het algemeen niet... Uh, niet zo spectaculair, dus ik ben benieuwd of dat vandaag eens een keer een, uh, een leuke kan worden. Maar uh, ik vrees het erg gezegd. Eens moet de eerste keer zijn, hè? Ja, precies. Ja, nee, ik zat zelf ook een paar weken geleden wel de NAC Groningen. Dat was ook niet echt uh, geweldig interessant. En dat zijn eigenlijk al een, een paar weken zo. Maar, uh, over een paar weken, een paar weken einde van de laatste speelronde voor de winterstop ja. is AZ Twint op vrijdagavond. Oh, dat wordt wel een dan leuke, denk ik. Dan wordt nou, word het, uh, word het sowieso leuk. Dus dan gaan we hebben misschien wel wat meer van dat soort wedstrijden op vrijdagavond programmeren. Met wat meer topclubs erbij en zeker naar uitwedstrijd, ja. dan, dan, dan wordt het leuk. Het zijn risicowedstrijden, die moeten op zondag. Ja, we niet alle. Ik bedoel, nee, dat is waar. Zwolle, uh, Zwolle Feyenoord, ik noem maar eens wat. Dat top kan top, wel, ja. ja. Ja, ik weet het ook. Op het is alles tegenwoordig een risicowedstrijd. Het wordt zeker een top, -top op bezoek, <laughs> in de, inderdaad. Maar je kan Zwolle Feyenoord ook best wel een keer op een vrijdagavond spelen. En dat is misschien net wat aantrekkelijker ja. dan, uh, dan de wedstrijd die er nu geprogrammeerd is. Morgen mogen we jou weer hartelijk bedanken. Zeker. Dan uh, spreek ik je weer snel weer. Ga wel naar All I Want van Collider. Als het goed is dan. Ja, dat is goed natuurlijk. Het is altijd goed hier.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 Terwijl Toby zijn eigen Serious Request is begonnen, horen hoorden wij All I Want van Collide en we gaan zo ook luisteren naar Nothing But The Beats 2.0 en daar is een nieuwe hit van David Guetta, je hoort hem al op de achtergrond, we gaan hem luisteren, Just One Last Time, wat, wat zeg je er allemaal Dit Toby? noem jij de achtergrond? Dit is gewoon vol op de voorgrond hoor. time, David Ketta hoorde je hier op Radio CFM. en zodat hoor je de nieuwe hit, de nummer 1 Jij vindt alles en de twee. nieuwe hit. Ja, maar dit is echt de nieuwe ik hit. Je hebt al drie, drie keer de nieuwe hit aangekondigd. Nou goed hè, misschien zetten we alle drie in andere landen hits, hè? Mm, nee. Of ik ben heel hitsig. <laughs> goed, verder met de Radio show. Ja. Um, ik had een vraag, maar ik ben even vergeten. Nou. Nee, ik heb nog steeds die vraag. Ja. Toby. Mm -hmm. Jij kwam hier net binnen. binnen? En je zegt wel Krim, ik wil columnist worden. Dat zei ik helemaal niet. Zoiets zei hij, Toby? Nee, kijk. Vertel, aan de luisteraars thuis. Ik heb een nieuwe telefoon. <laughs> ja. En toen had ik, zeg maar, al mijn oude contactpersonen een berichtje gestuurd. Uh, ja. Waarin stond dat ik een nieuw nummer had. Mm -hmm. Karim probeerde daar grappig over te doen. Door te zeggen van dat het. Het is poëtisch dat zei ik. Ja, dat het heel poëtisch was en dat het ermee geraakt en zo en terwijl het een normaal een doodnormaal berichtje was. Inderdaad. En toen heb ik dus en toen ging ik erin mee wat ook zo stom, ja. stom is als het maar kan. En toen zei ik zo van ja, ik moet eigenlijk columnist worden. En toen dat zei hij dit natuurlijk weer. Ja, nou dat heb ik inderdaad gezegd. Ja. Maar ik meen het wel. Wat? Ik vind jou echt uh, een, een goede columnist denk ik. Ja? Ik zal al je komst kopen. Oh, je gaat ze ook echt kopen. Want ze zijn niet voor internet of zo. Echt, uh, echt om te kopen. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat jij met je columns gaat doen. <laughs> ik, ik, ik kan denk ik ook geen columns schrijven. Wat kan je wel? Ja, niks eigenlijk. Echt niet? Nee. Ik kan hier een beetje jouw vragen beantwoorden. Oké, okay, heb je nog meer uh, dingen dat ik zeg van nou? Laat ik dat nu maar eventjes op, uh, op, op, op, op, op tafel gooien. Hier? Nee. Nee, echt nee. niet? Nee. Ik heb niks op, op tafel te gooien. Wat vind je van mij? Dik. En voor de rest? Nou, dik. Alleen dat. Ja. Geen geweldige. Nee. Sublieme? Nee. Intelligente? Nee. Volle. Volle. Voller. Voller. Tja. Mensen. Functionele stilte noemen we dat dan hè. Wie niet functioneel stil is is uh, Sandra van Nieuwland uit de Voice Keep your head up in haar versie hier op Radio CVM. het weekend in. Second best, for the scars that come with the greenness. And I give my eyes to the border, so the sea that wouldn't let me in. And I trap my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking by down this mountain, with the strength of a turning tide, or oh, the wind so soft. On my skin, yeah the sun is so hot upon my side, and looking out at this happiness, I search for well between the sheets, and I'm feeling blind. I realize it all. Van Nieuwland, de Voice of Holland, vanavond weer te zien. Hier op, of nou niet hier op rcd 6 maar op, uh, op RTL4. We gaan luisteren naar uh, Some Nights, Night van Fun. Up, en uh, we zijn straks terug, naar het nieuws. Van 6 uur. fall off.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 Op 109, straks meer.